Zaterdagmiddag zit er alweer op. En dat gaan we afsluiten met The Wild Cherries. Een klein stukje daarvan. Play that funky music. Daar een mooi nieuwsberichtje. Een beetje commercials. En dan, dan weer mooie muziek.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 President Obama wil op de G20-top volgende week in Pittsburgh een regeling bereiken die een eind maakt aan wat hij noemt de vette bonussen voor bankiers. Door de regels aan te scherpen voor de financiële sector moet het onmogelijk worden dat die sector nog eens een crisis veroorzaakt. In zijn wekelijkse radiopraatje zei Obama dat de huidige maatregelen om de sector aan banden te leggen niet ver genoeg gaan. Op de G20-top zijn ook premier Balkenende en minister Bos aanwezig. Nederland maakt zelf een regeling als het in Pittsburgh niet tot aanvaardbare afspraken komt. De inspectie voor de gezondheidszorg spant een rechtszaak aan tegen een apotheker. Aanleiding is de dood van een reumapatiënte. Op de verpakking van het middel metotrexaat had de apotheek gezet dat de vrouw het dagelijks moest stikken, terwijl dat maar één keer in de week had gemoeten. In Nederland zijn in twee jaar zeven mensen overleden na een verkeerde dosering van metotrexaat. Vorig jaar had de inspectie de apothekers nog een waarschuwingsbrief gestuurd over het geneesmiddel. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de medewerkster op non-actief gezet omdat ze heeft geknoeid met DNA-bewijsmateriaal. De vrouw zou het DNA-profiel van haar partner hebben willen vernietigen. Hij is verdachte in een geweldsmisdrijf. De zaak werd ontdekt dankzij het speciale label dat elk DNA-profiel krijgt. Daardoor kan het NFI zien waar het ligt en wat ermee gebeurt. De fraude werd ontdekt via de toegangspas van de vrouw. Het aantal doden en gewonden door de brand kan in Nederland met een kwart verminderen als banken, stoelen en matrassen met een brandvertrager zijn behandeld. Dat zegt het Nibra, dat zich onder meer bezighoudt met brandveiligheid. In Engeland en Ierland zijn al twintig jaar strenge regels op het gebied van brandvertragers in meubilair. In die landen scheelt dat 500 brandslachtoffers per jaar. Het weer. Geregeld zon, maar ook een paar wolkenvelden. In het zuiden later vandaag mogelijk een bui met een kleine kans op onweer. De maximumtemperatuur is 24 graden. Morgen in het hele land kans op een regen- of onweersbui, maar het blijft zacht. Dit was... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, Zandvoort en Zom, zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziek Boulevard. Is het tijd voor een beetje blues? Begonnen we begonnen met Iels de Lange. Living on Love. Zal dat we heerlijk verwend worden door onze ZFM technische dienststap. Met heerlijke broodjes. Ah, die ging er goed in. Ah, wat hou ik daar zo van van broodjes. Dag 262 in 2009. Nog 103 dagen over. En Rob. Ja. Welk nummer heb je ook weer aangevraagd? Mm, nee, zeg ik niet. You're the one that I want. Van Ik weet nog dat hij verliefd op me is. Heerlijk. Nou, ik zie ze hier met z'n allen alle al in het treintje zo. De locomotion doen. Kylie Minogue. En daarvoor, You're the One and One van Greece natuurlijk. Nee, het weerbericht gaan we nog niet doen hoor, die net bij het nieuws had. Dat doe ik halverwege pas. Maar uh, gaan we wel Even kijken wat er gebeurt, het is allemaal op 19 september. Want 18.000 mensen demonstreerden op 19 september 1997 in Leeuwarden... ...tegen het doodschoppen van Minder Tjulker. Die hebben al lange Fransenbaas bij je nog een uh, mooi nummer opgemaakt, zienloos. Zienloos. Die ga ik ook misschien even opzoeken. Een bom vernietigde op 19 september 1989 een vliegtuig van de Franse luchtvaartmaatschappij UTA... ...boven de Sahara, waarbij alle 170 inzittenden omkomen. Vliegtuig? Hmm. Neerstorten. Hmm. Aan wie denk ik dan? Ja, want afgelopen dinsdag was dat. Ja, dinsdag was er een vliegtuig in problemen hier voor de Zandvoortse kust. En wat was er nou aan de hand? Er was een eenpropeller vliegtuig met de inzittende Chris. Mag ik zijn naam zeggen? Ja? Oké, okay, Chris Jachtenberg. Die had een vliegtuigje gekocht en die had hem van Engeland even naar Nederland willen verhuizen. En dat deed hij natuurlijk door de lucht heen. Samen met een andere piloot, een ervaren piloot ook uit het Zandvoortse. En uh, zo'n uh, 30 mijl, oftewel 50 kilometer voor de kust, ging het... Oftewel een beetje motorproblemen. Hij was net helemaal nagekeken, maar dat was een probleem met de brandstoftoevoer. En uiteindelijk kon hij veilig landen op het uh, Noordwijkse zweefvliegveldje die daar is. Dus dat is gelukkig uh, goed afgelopen. Nou, we kijken wat er ook gebeurt op 19 september. Zes honden voeren op 19 september 1986 het toneelstuk Going to the Darks van Wim T. Schippers op in de stad Schouwburg van Amsterdam. En 19 september, in zijn geboortejaar 1985, wordt Mexico getroffen door een ongekend zware aardbeving. En Frankrijk schaft op 19 september 1981 de guillotine af als middel om doodvonden ze te voltrekken. Zo kort geleden pas, de guillotine, 1981. Ik dacht echt dat het van de twee eeuwen geleden was, man. Na nou, in 1977 op 19 september slaan ruim 100 zigeuners onder leiding van Coco Petalo hun bivak op in Den Haag, omdat ze duidelijk het wens over een standplaats in Vergunningen. En op 19 september 1974 trekt orkaan Vivi, oh wat een lieve naam, Vivi, een spoor van dood en vernieling door Midden-Amerika, minstens 10.000 doden en 300.000 daklozen. Dan ga je toch die orkaan niet Vivi noemen. Vivi, kom eens hier, Vivi, kom eens hier. Hup, 10.000 doden 300.000 daklo, 300 daklozen, alsof we Niks is. Nou, dan gaan we nog even verder in het verleden kijken. Een militaire Junta zet op 19 september 1955 de Argentijnse president Perron af. En 19 september 1910 betogen in Amsterdam 25.000 mensen voor het algemeen kiesrecht. 1910. Hmm. Albert-Jan. 1910. Dat weet jij toch nog wel? Dat is een teat <laughs> geleden. Een teat ja, geleden. Oké, okay, dan gaat het goed. Even kijken, wat gaan we voor je doen? We gaan even muziek voor je draaien. Doe je met Kevin Graham, Chariot. Daarna heb ik voor jou een Biscuit En Golden Earring. En Stars van 45 komt ook nog even voorbij. En die zit te denken of ik naar Michael Buble doe daarna of Jimi Hendrix. maple leaf. In mother tree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 Komt hij komt nou na met Wonder en Lady Smiles en Limbiskit. Maar dan krijg ik weer een sms'je van een vriend van onze ex-programmeleiding, Lucas Kron. Ja. En daar moet ik op reageren. Verzoeknummers moeten altijd, hè, zeggen ze dan. Alleen, ik sta niet in voor het volgende nummer, dat wil ik er even bij zeggen. Het is eigenlijk meer volgens mij voor, voor zijn kinderen als voor hem zelf, maar toen ik op de kinderdisco draaide, draaide ik de nummer nog. En dan vonden ze het helemaal geweldig. Maar ja, nou draai ik hem voor Luc. Ook goed toch, hè? Hier komt hij dan. Was Ketchup de Ketchup Song. <laughs> ik krijg er niet eens op Almanstrothuis, heerlijk. We zouden wel een webcam moeten hebben hier in de studio. En dan zie je Daan, Roy, Rob en Mo Het dansen we hem nog, we kennen we allemaal nog. Doe het thuis mee. Zo handjes over elkaar en dan handjes naar achteren en dan handjes draaien. En op je hoofd een beetje en dan en weer en naar beneden. Zoiets was het geloof ik, nou als je het beter weet, moet je het doen. Golden Earring, hier is hij uiteindelijk: When the Lady Smiles. En ze moeten wel blijven lachen. De dames met de gouden oorbellen. Hm. Yeah, I love it. But see, answer to all my dooms. Hey, every time it feels like the earth is shaking, it doesn't matter. The glass is falling. I hear a shadow. Go through Hey, hey, na twintig minuten mag ik eigenlijk weer wat zeggen. Godsamme, mijn mond begint alweer erachter te raken. Nou, ten nat eigenlijk. Starzone 45 met zijn Motown, all these medley, the foil behind blue eyes. Ja, nee, ik zit even te kijken. Albert John zit te wapperen te doen. Ik denk dat hij zegt dat het tijd is voor ZFN Westkust weerbericht. Ja, want we hebben een toenemende kans op een bui. De zon kan flink schijnen, maar in het zuiden zijn er ook enkele wolkenvelden. Later vandaag kan daar misschien een bui uit ontstaan. Mogelijk met het donder en bliksem. En niet meters bier, Rob. Ik zie je alweer kijken. Met 22 tot 24 graden Celsius is het dus warm voor de tijd van het jaar. Ook morgen liggen de maxima boven de 20 graden. Wel zijn er morgen weer meer wolken en wordt de kans op een enkele bui overal iets groter. Na het weekend blijft het rustig na zomer weer. De kans op buien is klein en de maxima liggen rond 19 graden. En de wind blijft al kalmpjes Ja yeah. Nou, dat is een mooi vooruitzicht voor Bijvoorbeeld morgen het Rondje Dorp Beetje regen Kunnen ze een beetje afkoelen, daar heet hoofden die allemaal mee gaan rennen Met Rondje Dorp Nee, het is niet een hardloopwedstrijd Het is gewoon om te zorgen dat je In 13 cafés euh, Nou ja, zeg maar 13 drankjes drinkt En 13 opdrachtjes doet Met z'n dertien Dat is een ongeluksgetal, wacht even Hmm. Nou ja, je moet in ieder geval gezellig 13 cafés langs. Daar een drankje doen, een opdrachtje doen. Met diverse teams inschrijven. Kon je bij een van de 13 cafés. Helaas is het nou al gesloten. En uh, ja, je kan wel altijd kijken. Vanaf 1 uur morgen in het hele dorp. En zal het nu uurtje 5-6 duren? Of had je dat om 10 over 2 gepland op dit uh, item? Nou ja, in ieder geval. <laughs> Sorry. Sorry, sorry, sorry. In ieder geval gaan we naar een stukje muziek van Anastasia. Vier minuutjes even kijken, vier minuutjes. Daar nog een plaatje van Weeders. En dan uh, Marco Biblay, een klein stukje, en dan hebben we het nieuws. Ja! En dan krijgen we zondag op zaterdag, want die zit zich druk voor te bereiden, druk rond te bellen. Roy, uh, nee, uh, Rob Harms en uh, Ralf Kras zijn druk bezig. Hij heeft alleen een beetje rood haar gekregen, maar ja. Je hoort het zo direct ik wil.